Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. Het is uh, drie uur, dan zou je zeggen, dan gaan we naar het nieuws. Maar dat stellen we even uit, want we gaan naar de TT van Assen nog heel even. En dan gaat de MotoGP van start met ongelooflijk maar waar, Gorge Lorenzo erbij en Ragnar Niemeyer. Zeer zeker, Gorga Lorenzo staat aan de start. Na zijn gebroken sleutelbeen links heeft hij ervoor gekozen om op dit rechtsdraaiende circuit een uh, poging te wagen. Goedgekeurd medisch, vanochtend twee keer bekeken. En inmiddels heeft iedereen zich uh, gesetteld op de grid om uh, deze race te gaan beginnen. Het echte werk, het grote werk met op pole position voor het eerst in zijn carrière de Brit van het eiland Man Cal Crutchlow. Ooit was hij nog voetballer en leek hij het betaalde voetbal in Engeland in te gaan. Daar is de start. Crutchlow op ball position. Die lijkt snel weg te zijn, maar wordt voorbij getroefd. Jazeker. Vlak voor het ingaan van de Haarbocht is hij teruggevallen al naar plek 4. En dan gaat het hard. En dan is het Petrosa die de kop gepakt heeft. Hij die vertrok de leider in de stand om het wereldkampioenschap vanaf de vijfde positie. En die ligt meteen vooraan en Crutchlow jagend op zijn eerste titel... Die pol is weinig waard geweest voor hem. Of zal hij zich terug weten te vechten in deze wedstrijd? Een groot veld met deelnemers. Er is uh, een eerste plek voor de man die dus uh, goed in vorm is dit seizoen. Pedrosa aan de leiding. Dan komt daar achteraan Marquez en vervolgens Stefan Bradel. Dat zijn de nummers 2 en 3. Zo stonden ze zojuist bij de start. Rossi op plek 4. Een van de favorieten van het publiek nog altijd. Veelvuldig winnaar, maar dat is al een tijdje geleden. Het is Pedrosa. Kan hij dan profiteren van het feit dat ongetwijfeld Gorgo Lorenzo niet fit op zijn motor zit? Hij wist vanmorgen die Lorenzo wel een achtste tijd neer te zetten nog in de warm-up. Dat was niet verkeerd, maar wat blijkt dan straks waar te zijn tijdens de wedstrijd. Hij zit voorlopig niet bij de eerste vijf. Als je het mij vraagt, nee. En dat is een... Uh... Ja, het is ook de vraag, hoe gaat hij die race natuurlijk indelen? Wat is het plan van Gorgo Lorenzo? Gaat hij vol trottel? Hij ligt op positie nummer 8. Hij gestart vanaf de twaalfde positie overigens, Het heeft te maken, hij heeft geen kwalificaties gereden met de prestaties die hij neerzette op de donderdag in de drie vrije trainingen. Toen ingewikkeld verhaal, gaan we u niet meer vermoeien. De eerste ronde zit erop, het is Pedrosa voor de jonge Marques en dan is het Rossi, die is opgeklommen maar plek drie, het blijft een... Uh... Spektakel om naar te kijken. Het belooft een fenomenale race te worden. Met Pedrosa aan de leiding. En we blijven deze race natuurlijk volgen bij Radio Tour de France. We zijn over een paar minuten bij u terug. Na het uitgestelde nieuws van drie uur. De Gids.fm gaat plaatsmaken voor de proloog. Tijdens de Ronde van Frankrijk... praten liefhebbers, schrijvers, artiesten en wetenschappers over hun passie. De fiets, de sport, doping en zadelpijn.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 Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat de inspectie artsen niet op nonactief stelt, zolang de verslaving geen aantoonbaar negatief effect heeft op hun werk. De meeste fracties in de Tweede Kamer zijn verbijsterd en willen dat de inspectie onmiddellijk tijdelijke beroepsverboden op kan leggen. In Syrië is opnieuw een Nederlandse jihadstrijder omgekomen, meldt NRC Handelsblad. Het zou gaan om een man van Turkse afkomst. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt niets te weten van de zaak. Koning Willem-Alexander heeft in uniform het officiële gedeelte van de Nederlandse Veteranendag bijgewoond. Op het Binnenhof in Den Haag kregen enkele veteranen een medaille uitgereikt voor hun inzet. In een toespraak zei premier Rutte dat veteranen in de Nederlandse samenleving worden herkend en erkend. Willem-Alexander nam voor het eerst het nationaal defilé af als koning. Op het Franse eiland Corsica is de Tour de France van start gegaan. De 100ste editie van de Ronde van Frankrijk begint met een etappe van 213 kilometer. Het slot van de Tour is over drie weken. Op 21 juli finishen de renners op de Champs-Élysées in Parijs. Het weer bewolkt. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt met motregen. Smiddag zonnige periode. En dan wordt het iets warmer. 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie, files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Laren 7 kilometer. Daar staat een auto stil, er zijn twee rijstroken dicht. Richting Amsterdam op de A1 bij Knopend Watergraasmeer, 2 kilometer. Bij de werkzaamheden op de A7 richting Horen bij Avenhoorn, 2 kilometer. En richting Amsterdam bij Purmerend Noord, 5 kilometer. Daan, ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Knopend Rotterpolderplein... Nog 4 kilometer, de rijstroken zijn wel weer vrij. En de N207 Bergambacht Alfa aan de Rijn is in beide richtingen tussen Wadding, en Boskoop afgesloten. De oorzaak is een aanrijding. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.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 Met de de Graaf. Goedemiddag, het tweede uur van de Tour de France 2013. U hoort flits met Wimbledon met de TT van Assen. En natuurlijk de enige echte flits. <tie> Gio Lippens, hoe is het met het kat-en-muisspel? Nou, de kat heeft de muis nog steeds niet te pakken. En de kat speelt er echt letterlijk mee hoor. Ze geven die muis gewoon een tikje op het moment dat de vier, vier van de vijf koplopers dreigden te worden ingelopen. Uh, werden ze Door het uh, peloton kregen ze het uh, commando van... jongens, jullie mogen rijden, wat jullie willen, wij gaan gewoon bijna stilstaan. Dus namen de vier weer wat meer voorsprong. We hebben nog één koploper, nog steeds... of we hadden één koploper, Jérôme Cousin... maar die is inmiddels ook alweer teruggepakt... want op het moment dat het peloton duidelijk maakte... dat ze geen zin hadden om Fletcher, Boom, Lobato en Lemoyne in te lopen... toen begonnen die vier in één keer weer te rijden. In no time hadden ze het gat dicht met de koploper, met Jérôme Cousin. En nu rijden ze weer met z'n vijven op kop. Het peloton doet het nog steeds rustig aan. Rijdt nu door een rotonde en heeft een achterstand van 3 minuten... en 42 seconden op die vijf koplopers. Nog 93 lange kilometers, want het gaat niet hard. De MotoGP is iets na drieën van start gegaan op het circuit van Assen. Wie gaat er aan de leiding? Ragnar Niemeijer. Het is een van de publieksfavorieten die de eerste positie in de wedstrijd een ronde geleden, 20 van de 26 gereden, heeft ingenomen in de laatste bocht voor het lange rechte en de Geert Timmerbocht, Valentino Rossi. Een van de grote sterren, zijn resultaten zijn de afgelopen jaren minder geworden, 45 Grand Prix lang al zonder zegen en dat voor de nummer 46, de dokter, de teamgenoot van Jorge Lorenzo, die trouwens ook maar gewoon is opgeklommen van startplek 12 naar inmiddels de vierde positie in het veld. Dat is toch verstandig gebleken om terug te komen vanuit Barcelona na het opereren. Voorlopig althans, maar Rossi de langs gegaan bij Pedrosa. Die wel leek te worden afgeschoten bij de finish. Cruxlo, de man van de Pool, was nergens te bekennen. En Pedrosa pakte de leiding in de wedstrijd. Maar dus na zes rondjes rijden was het Valentino Rossi. Die kan wel een succesje gebruiken. Wat heet? De dokter die voor zijn ploeggenoot niks kon betekenen. Samen dus bij het Yamaha Racing Team met Lorenzo onder contract. En het is spelen met je leven. Dit is zijn coureurs Petrosa momenteel. Die gaat boven de 310 km per uur. 310 km per uur haalt hij op dit circuit van Assen en Prachtig. Die gespannen blikken. ...in de onderkomers van de teams hier beneden in het start-finish gedeelte van het circuit. Rossi gaat aan de leiding, doet dat voor Pedroza. Dan zit er een klein gaatje tot Marc Marquez, die het dit jaar ook zo verschrikkelijk goed doet. Die meteen bij zijn motogp debuut in Qatar dit seizoen de eerste race. De derde plek pakte, won in Amerika, tweede plek in Spanje bij zijn thuisrace. Maar voorlopig Valentino Rossi. En overal zie je dat nummer 46 opduiken op het circuitpark van Assen. En hij zou het hier zomaar kunnen doen. Kent het circuit. Wonner voor de laatste keer in 2009. En dat was toen op dit speciale stukje grond op de Drentse heide voor hem de honderdste uit zijn carrière. Hij kreeg een prachtige vlag destijds met allemaal juichende Rossi's erop. Omdat hij zo vaak succesvol was. Rossi gaat de eerste bocht weer door. Hij heeft start-finish gepasseerd. Inmiddels nog maar 18 ronden te rijden. En het is loei en loei spannend aan de kop van de wedstrijd. Valentino Rossi, dan Dani Pedrosa, Marc Marquez, Jorge Lorenzo. Dan Cal Crutchlow, Stefan Bradel, Espargaro, Bautista, Heden. En op plek nummer 10 Dovizioso. Grote sensatie voorlopig nog op het circuit van Assen de dokter gaat aan de leiding. Dan gaan we eens kijken op Wimbledon. We hopen natuurlijk later op de dag op sensatie als Igor Sijsling gaat spelen. Maar voorlopig kijkt Mark Brasser naar Burnet Tomic tegen Richard Casquet. Mark een heel erg spannende eerste set die nog alle kanten op kan. Geen breaks. Het is een tiebreak. En in die tiebreak is het 8-7 in het voordeel van Bernard Tomic. Australië heeft dus een setpoint. heeft al eerder een setpoint gehad bij 6-5. Toen volgde er een heel erg voorzichtige rally. Verloor hij uiteindelijk een punt. Maar nu haalt hij het punt wel binnen Bernard Tomic. En dus wint hij de eerste set met 9-7 in de tiebreak. Ja, die verschillen zijn ontzettend klein. Veel lange rallies. Vaak van backhand naar backhand. Met heel veel slice. Dat kunnen. Is allebei heel goed. De bal blijft natuurlijk erg laag. En het is genieten geblazen voor het publiek in het zonnetje. Hier op het centercourt van Wimbledon. Dit zou wel eens een heel erg lange partij kunnen gaan worden. De eerste tik is uitgedeeld door Bernard Tomic. Hij wint de eerste set in een tiebreak met 9-7. Oh là là, le plus beau reste à venir à Radio Tour de France. I know, get right to it, I ready, ready till they call up. a thing, this thing, call up, call up, cry. Oh, I see. I I I'm a little bit of a little a long a ride on a little bit of a little Uit 1979, Crazy Little Thing Called Love, van Queen. We gaan weer naar het Lippens. Ja, je kan zeggen er is heel veel gebeurd. Maar eigenlijk is er ook weer niet veel gebeurd, Gio. Nee, want er is, is weer, weer een kopgroep van vijf. Eigenlijk is, het, ja, eigenlijk is het gewoon een beetje een vervelend spelletje. Want uh, ja, je kunt dit toch nauwelijks serieus koersen noemen... op een moment dat zo'n kopgroep eigenlijk niets liever wil... dan ingelopen worden door een uh, peloton. En het peloton wil niets liever... dan dat die kopgroep gewoon even lekker vooruit blijft. Want dan kunnen ze straks in volle finale... kunnen ze natuurlijk de sprinters goed manoeuvreren naar voren. En dan lopen ze die koplopers wel in. En dan lopen ze in elk geval... Niet het risico dat er iemand wegspringt uit het peloton. Daar zijn ze natuurlijk bang voor. op het moment dat deze vijf worden ingelopen. De vijf hebben overigens inmiddels een maximale voorsprong nu bereikt. Voorsprong die ze eerder vandaag nog niet hebben gehad. 4 minuten en 7 seconden. 4 minuten 8 seconden. Het loopt gewoon op omdat het peloton echt niet doorrijdt. De hele ploeg van Omega Pharma rijdt daar voorop. We hebben nog steeds die Duitser uit de Argosploeg, de ploeg van Kittel, hebben we daar voorop rijden. Johannes Freulinger. Maar met 88 kilometer te gaan hebben zij nog geen enkele zin om die koplopers in te gaan lopen. 4 minuten en 8 seconden dus, Sebas. Ze zijn weer verder en verder uitgelopen, terwijl die wind toch behoorlijk nog steeds waait hoor, tegen komende vanaf de zee, die we nu eventjes niet zien. Als ik naar rechts kijk, ik denk dat als je vanaf de plek waar wij rijden op dit moment... Een paar honderd meter naar rechts zou gaan dat je bij een klif terecht komt en dat het daar vandaan diep naar beneden gaat, naar de zee. En als we naar links kijken, dan zien we eh, toch wat bewolking boven de bergen... waar we morgen doorheen rijden als we vanuit Bastia... naar het zuidwesten van Corsica gaan rijden, richting Ajaccio. Dat allemaal voor morgen. Dan wordt het pittiger dan vandaag... hoewel het dus best wel een lastige rit is, vooral door de wind. En toch wel eh, de aparte manier waarop er gekoerst wordt. Wegloopt nu eh, toch ook weer behoorlijk wel eh, omhoog. Daardoor alle vijf de koplopers... Even uit het zadel. Tempo uh, zo rond de 30 km per uur. Lars Boom, makkelijk te herkennen altijd aan dat uh, lange, grote, sterke lichaam van hem. De oud-wereldkampioen veldrijden schuift uh, op naar voren. Schuin achter hem de man in het uh, donkergroen. Die Jérôme Cousin, de Fransman. Die uh, toen we hem uh, lieten passeren. Toen wij weer achter de toen nog achtervolgers gingen plaatsnemen. Ook een beetje naar links en naar rechts keek. Dus in die periode dat hij alleen op kop reed. En een beetje het hoofd van Wat gebeurt er allemaal voor iets raars. In deze eerste etappe van de 100ste Tour. Cousin er dus weer bij. Boom weer bij. Fletcher, Le Mans en Lobato. En ik vraag me af of ze bij vakantielei DCM wel weten dat deze groep nog steeds vooruit is. Want we zien maar vier ploegleiders achter de kopgroep: Jean-Paul van Poppel, de tweede ploegleider van vakantielei. Bij DCM Die is op dit moment eventjes in geen velden of wegen te bekennen wel. Frans Maassen rijdt in de groen-witte auto van Belkin... de nieuwe sponsornaam van de ploeg van Lars Boom Achterboom aan. We hebben dat hele korte stukje omhoog gehad. De weg loopt weer ietsje naar beneden, dus loopt het tempo weer op. De snelheid loopt weer op net boven de 60 kilometer per uur. Voor de vijf koplopers in deze eerste etappe... die dus zo'n vier minuten voorsprong hebben op het peloton. Ah, daar komt Jean-Paul van Poppel ook weer aan. Dus de ploegleiders zijn ook weer met z'n vijf... We gaan uh, naar de TT van Assen nog veertien ronden te gaan. En ja, toch echt sensatie, want de dokter gaat aan de leiding, Ragnar Niemeyer. Niemand, helemaal niemand heeft de afgelopen dagen gesproken over Valentino Rossi. Want alles ging over zijn ploeggenoot Jorge Lorenzo. Rossi aan de leiding, Lorenzo is vierde. En dat zou een uitstekend resultaat zien aan het einde van de rit. Voor Wilco Zelenberg ook de teammanager van het Yamaha fabrieksteam Rossi voorlopig aan de leiding. Pedrosa zit er een paar meter achter en dan komt Marc Marquez. En dan zijn daar Lorenzo en Crutchlow. En die hebben dan die vijf een flinke voorsprong op de rest van het veld. van het verschil tussen nummer vijf Crutchlow en nummer zes Stefan Bradel de Duitse. Dat is een seconde of zes. Die doen eigenlijk niet meer mee. Het gaat om die mannen daar vooraan met Valentino Rossi. Die hem in die beroemde Geert Timmerbocht voorbij wist te zetten bij de Man uit Spanje, Dani Petrosa. Rossi dus. Valentino Rossi. Negenvoudig wereldkampioen. Hij gaat aan de leiding. En hij is al jarenlang. Een van de grote mannen. voor het publiek hier. Bij gebrek aan Nederlanders. in die hoogste raceklasse. heeft het ervoor gekozen. jaren geleden al. om maar massaal achter Valentino Rossi te gaan staan. En er zijn veel tribunes. waar de Italiaan langs komt. waar die uitbundig wordt toegejuicht. omdat hij bijna. wordt even als een van de mensen van hier. wordt beschouwd. Rossi aan de leiding. Dan komt Pedrosa. Dan komt Marques. Die met zijn grote glimlach ook heel veel supporters in Nederland inmiddels heeft. Maar hij zit voorlopig op het vinkentouw, laten we het zomaar noemen, met nog 13 ronden te gaan tot aan het einde. Ooit was er een Nederlandse overwinning, wanneer de laatste keer in 83? Dat was Jack Middelburg, maar voorlopig is Rossi nu de grote held van het publiek. Hij heeft geen problemen, hij heeft de afgelopen dagen natuurlijk in alle rust naar deze wedstrijd kunnen toewerken, zijn motor kunnen afstellen en iedereen richtte zich maar op het herstel van Jorge Lorenzo. En die combinatie, de terugkeer naar Yamaha, het was... Geen succes voor Valentino Rossi tot vandaag. Want voorlopig komen Pedrosa en Marquez er niet aan. Het gevecht is er eigenlijk nog niet. Natuurlijk gaat er nog worden aangevallen. Zeker door Pedrosa ook. Maar er is een klein gaatje dat uh, Rossi voorlopig uitstekend weet vast te houden. Passeert uh, nu start-finish. Is uh, de bocht alweer ingedoken. En dat betekent dat hij op een uh, minuut of, of een ronde of twaalf op het einde de beste papieren heeft. Om deze race te gaan winnen, zou kunnen op gaan klimmen naar de vierde positie in de stand om het wereldkampioenschap. Wat er ook gebeurt, de leiding blijft vandaag in handen van Dani Pedrosa. Maar die zal zich toch ook kapot geschrokken zijn van de dadendrang van Valentino Rossi. Want hij gaat aan de leiding in de MotoGP tijdens de Titi. Tijdens alle 100 edities van de Tour de France hebben de coureurs het natuurlijk allemaal een keer meegemaakt voor het eerst in de ronde van Frankrijk. Elke renner heeft zijn succesverhaal of kan vertellen over zijn teleurstelling. Radio Tour de France gaat elke dag op zoek naar het verhaal achter het debuut. 100 keer Tour de France. Het debuut van Erik Dekker 1994. Felix Murders. De Engelsman Chris Borben rijdt iedereen aan Flarden in Lille. Een omgeving over 7,2 kilometer maakt hij een fabuleuze tijd. Met een gemiddelde snelheid van 55 kilometer per uur. Hoor horen zo meteen de exacte cijfers van Jacques Chapelle. En dat in een jaar dat de ronde van Frankrijk door de Eurotunnel gaat. Wat zullen die Engelsen straks uit hun, uit hun dak gaan? Zeggen ze dat daar? Zo klonk het uit de mond van Felix Murders. Het begin van de Tour van 1994. Het debuut van Erik Dekker. Bij hem moeten de herinneringen aan het Grand Depart van toen van ver komen. God, dat was al een tijd geleden, hè? Je weet niet waar je, waar je aan begint. Het was de eerste grote ronde van mij, mijn tweede jaar als prof. Ja, ik, ik ging daar wel met een bepaald ja, verwachtingspatroon. Maar in ieder geval, ik had, ik had net daarvoor de ronde van Zweden uh, echt gewonnen. Ik had, ik had twee, twee tijdritten gewonnen, dus ik was goed in vorm. dacht ik, dus ja, dan begin je een leeuw met een proloog. En dan uh, werd ik 125 dus dat, geloof ik, op, op meer dan een minuut van Boortman. Ja, dan denk ik van ja, dat was een mindere dag. Maar dat bleek wel een beetje het, uh, ja, het stramien voor, de, voor die andere drie weken te zijn. Want ik heb daar wel, uh, wel afgezien. Wel boordevol moraal iedere dag. Dus ik heb het niet zo ervaren dat het super zwaar was. Maar ik heb wel een paar keer voor mijn, uh, voor mijn leven moeten vechten, zeg maar. Om op tijd binnen te komen. En dat soort dingen. Dat was toch een heel gevecht. En dat merkte ik ook wel uh, na afloop van die tour. Uh, was het ook wel een, wel, een, uh, wel een beetje over. Is het te vergelijken met een ontgroening? dat je voor het eerst echt in diepe wordt gegooid. Want iedereen zegt altijd van ja, je kunt wielrenner zijn... maar als je de Tour niet hebt gereden, niet hebt uitgereden... dan is het een heel ander verhaal. Ja, nou goed, wel of niet uitrijden. Uh, maar, maar de wedstrijd op zich is, is, een, is een bijzondere... Uh, je rijdt nog steeds van A naar B. Je, je rijdt nog steeds uh, drie weken achter elkaar... net zoals de Ronde van Spanje en de Ronde van Italië... Maar door de enorme belangen uh, in die Tour de France... dat betekent ook gelijk dat er, uh, dat er 200 renners aan de start staan... die allemaal geselecteerd zijn uit hun ploeg. Dus de beste op dat moment van die ploegen, ja, dan, dan heb je... Ja, dat is één grote rijdende bom, zeg maar, die, die daar rijdt. En, en, en dat, is, dat is zoveel kwaliteit. Dus dat, dat maakt die wedstrijd wel heel erg uh, meer stressvol en, en een verschrikkelijk hoog niveau. Nu zit Sabel goed, maar ze moeten die laatste meters nog pakken. Kom op dek en wat, je, gaan gaan. wat je hebt, gooi het eruit. Smijt het eruit, maar Daar ze komen. komt komen. Sabel. Sabel komt en Feinsens komt ernaast. En Dekker, Rodriguez, Dekker, Dekker, nee. Dekker. Dekker! Ja, Dekker! Ja. Hij pakt ze toch weer, Erik Dekker. Sabel. Die, die, die Duitsers pak je in. Neem er één, neem er twee, neem er een heleboel. <laughs> je pakt dat hele zootje hierin. En die Duitsers naast ons die zitten met. Ik mag niet lachen, Erik. Ik mag niet lachen. Of mag ik wel even lachen? Ja, lachen. Ik mag toch wel even lachen, hè? Dekker pakt zijn derde overwinning hier. Erik Dekker op zijn best. De laatste van zijn drie etappenzegers in de Tour van het jaar 2000. Een verbluffende serie. Maar al in zijn debuutronde, zes jaar eerder, was hij al op jacht geweest naar dagsucces. Ja, dat was echt een kansloze. Dus ik, ik zou dat jaren later no nooit meer doen in zo'n etappe. Mijn, mijn pijlen verschieten. Dat was een, een vlakkere rit met op het einde Hotenkam. Ja, Hote Kam is toch echt wel een uh, kilometer of 15 te lang van mij. En, uh, maar goed, ik werd natuurlijk een beetje uh, gepusht en getriggerd door Raas. Die zei van, uh, al dat sprinten voor die, uh, voor die ereplaatsen... Uh, daar, daar kun je beter je energie steken in ontsnapping. Dus ik zat in ontsnapping ontsnapping. Het ging ook veel te hard voor mij eigenlijk. Uh, maar goed, uh, ja, onderaan houd ik ook nog uh, een minuut of zo. En, en, en een kilometer later kwam, uh, kwamen ze voorbij. En, en als ik me niet nie, nie vergis, dan won uh, Romingen daar de etappe. En, uh, werd ik naamloos, uh, ja, ik weet niet hoeveel. Je hebt renners, die zeggen na zo'n Tour... nou, hartstikke mooi, maar voor mij hoeft het verder niet meer. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit heb gedacht van... het hoeft niet meer. Uh, nee, tour de France is... kijk, mensen vragen we, wel eens van, is het leuk? En dan zeg ik altijd, ja, aan het strand liggen, dat is leuk. Uh, de tour de France uh, rijden, dat is, leuk is niet de goede benaming. Maar als je hem niet rijdt, is het wel een ramp. <laughs> dus ja, het is, het is kiezen tussen twee, twee kwalen. Maar het missen van zo'n Tour, en dat heb ik één keer gedaan... Ik denk in 99 of zo. Of 97 Ja, dan, dan, dan kom je bijvoorbeeld in de criteria na de Tour. En dan vragen mensen wie, wie je bent. Terwijl als je daar wel hebt gereden. En ook al heb je geen prijs gereden. Dan, dan nou, heb je in ieder geval de indruk dat je iemand bent. Maar ja, een, een rit winnen in de Tour. En ik, ik heb er een paar gewonnen. Uh, ja, de, daarvan, daarvan heeft het publiek het wel onthouden. En uh, staat dan bijna... Niet in vergelijking met een, met een, uh, ja, een klassieker bijna. Dat is, dat is als wielrenner is dat niet het geval. Ik bedoel, als ik moet kiezen tussen een toerrit of, of, of de Amster Gold Goldrace winnen... dan kies ik echt voor de Amster Goldrace. Ja, de realiteit leert gewoon dat, het, uh, dat die Tour de France zo mega is... en dat het zoveel indruk maakt. En ja, daar word je nog steeds aan, aan herinnerd. Het Toerdebuut van Erik Dekker was dat. We gaan nog eventjes vlak voor half vier naar Wimbledon. Uh, Bernard Tommik staat op het centercourt tegen Richard Casquet. En Tommik won de eerste set. Mark Brasser. Ja, en de tweede set uh, lijkt een beetje een, een kopie te worden van, uh, van de eerste. Vijf games gespeeld, nog altijd geen breaks. 3-2 in het voordeel van uh, Bernard Tomek. Mikael Jusni inmiddels is klaar. Hij heeft zijn partij gewonnen tegen Viktor Trojtski. En dat betekent dat Jusni nu gaat spelen tegen Andy Murray. Ja, en als je dan kijkt, Dionne, wie er verder onderin zitten. Uh, Kubot, Manarino, Janovic, Meltzer, Verdasco... Kenny de Schepper ja, en dan Jusni en, en Murray. Ja, dan vraag je je toch af wie eh, Andy Murray daar tegen moet gaan houden in de onderste helft van het schema. Als je deze acht namen had voorspeld, nou, dan was je denk ik nu een miljonair geweest. Allemaal verrassende namen in de vierde ronde op eh, Wimbledon. Jusni dus tegen Andy Murray in de volgende ronde op het Center Court. 3-2 dus in het voordeel van Bernard Tomic. Hij won de eerste set met 7-6 van Richard Gasquet. Dit is Radio 1. E. Het is half vier. Hier is Gert Kluk. In Amsterdam-West is op straat bij een schietpartij een dode gevallen. Wie geschoten heeft en wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Alle pakketjes die bij PostNL waren blijven liggen... door de stakingsacties van zelfstandige chauffeurs worden vandaag nog bezorgd. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf. Alleen in Amsterdam-West gaat dat niet lukken. In het distributiecentrum liggen te veel pakketten. Alta Vista, een van de eerste bekende zoekmachines op het internet... gaat volgende maand op zwart. Eigenaar Yahoo houdt een grote schoonmaak... en ziet geen toekomst meer in de zoekmachine. Alta Vista verdwijnt op 8 juli. De zoekmachine werd steeds minder gebruikt... en kon de concurrentie met Google niet aan. President Obama heeft een bezoek gebracht... aan de naaste familie van de zieke Nelson Mandela. Wat er is besproken is niet bekendgemaakt... Vermoedelijk heeft hij hen een hart onder de riem gestoken. Obama gaat niet bij Mandela zelf op bezoek. Hij wil de rust van de oud-president niet verstoren. En dat zijn de hoofdpunten. En waar zijn de problemen op de weg, John Bakker? Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort, bij Blarikum. Daar staat een file van 2 kilometer. Inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. De andere kant op, knooppunt meer 2 kilometer. De oorzaak daar is een aanrijding. De rechter rijstrook is afgesloten. Bij de werkzaamheden op de A7 vanuit Amsterdam naar Horen bij Avenhoorn 2 kilometer. En richting Amsterdam bij Purmerend Noord 5 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knop het Rotterpolderplein nog 3 kilometer. De rijstroken daar zijn weer vrij. En de N207 Bergambacht Alfa aan de Rijn is in beide richtingen tussen Waddingsveen en Boskoop afgesloten. De oorzaak is een aanrijding. Radio voor de J'ai travaillé des années, sans répit, jour et nuit, pour réussir, oui, pour gravir oh oui, le, le sommet, sommet. En oubliant, oubliant souvent dans, souvent dans ma course contre ma le, le temps. temps, mes amis, mes amours, mes emmerdements. Accord perdu, accord perdu, j'ai couru, j'ai couru, assoiffé, assoiffé, obstiné vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant, c'est dangereux. Je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes.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 Ce que j'ai Pas tout à fait Pour retrouver, Je l'admets. Mes, mes amis, amis Mes amours Mes emmerdes Mes relations Ah mes relations Sont Vraiment sont Haut, haut placé Très haut placé Décoré Très décoré Influents, Très influant Beudonant Très beudonant Des gens bien Très très bien Ils sont sérieux Trop sérieux Mais prêts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 De tourartiest van vandaag, Charles Aznavour. Dit nummer komt uit 1976. Nog vijf ronden te gaan. Ragnar Niemeyer, de TT van Assen. Hoe gaat het met Valentino Rossi? Valentino Rossi heeft zijn voorsprong op de concurrentie vergroot. Het team van Repsol, Marquez, Crutchlow en Pedrosa. Marquez en Pedrosa, die twee hebben te veel energie in elkaar gestoken. Zo leek het wel. Proberen elkaar te passeren. Pedrosa is gepakt door Marquez. Maar de voorsprong van Rossi groeide ondertussen. en Kel Crutchlow, de man die van pole position vertrok, kon weer aansluiten. Terwijl hij eigenlijk gezien leek in deze race. En inmiddels is hij Pedrosa ook voorbij. En net als Rossi pakt deze Crutchlow-Pedrosa in die Geertimmerbocht vlak voor het ingaan van start-finish. En dat betekent dat de leider in de WK-stand momenteel op de vierde plek zit. Rossi is 1, Marquez is 2, Crutchlow is 3. Die is sterk teruggekomen, heeft alle risico's genomen. En dat heeft voorlopig een podiumplaats in zich. Pedrosa 4, en waar is dan Jorge Lorenzo, de man met het startnummer 99? Er zit een gat van 6 seconden, maar hij rijdt op de vijfde positie. En dan is er een heel groot gat van zo'n 14 seconden bijna. Tot Stefan Bradel, de Duitse, die doet er totaal niet meer toe. Het gaat hier om Valentino Rossi. En elke keer als hij hier op het lange rechte passeert... dan gaat iedereen op die tribune of toch althans een heel groot gedeelte van de mensen staan om hem te begroeten. Ik heb het al gehad over zijn populariteit. Die is immens hier op het circuit van Assen. Het verschil tussen Rossi en zijn de achtervolger Marquez is nog zo met zo'n 400 te gaan. Een dikke twee seconden. Sensatie op het uh, circuit van Assen. Nog niet echt bij de Tour. Nou, Sebas en Gio, dat hoeft ook nog niet hè, bij die eerste etappe. Nee, dat hoeft toch nog niet bij die eerste etappe. Ik moet trouwens wel zeggen, ik kwam net een uh, vriend van Mark Cavendish tegen. Die werkt bij de Britse radio, bij de BBC. En uh, ja, die kwam hier toch echt wel met wat bleek gezicht binnen. En toen ik hem vroeg of hij een beetje gespannen was voor die finale. Toen zei hij, ja, het is gewoon gevaarlijk in die finale. Met name die laatste rotonde. Als ze dan uh, 180 graden moeten gaan draaien en weer terug moeten. Ja, dan wordt het erg lastig. Mark Cavendish trouwens, die is op dit moment midden in het peloton bezig. Nou, ik weet niet waarmee hoor. Maar je ziet hem daar echt een beetje schoon. Greeuwen naar wat mannen van Movistar die vlak achter hem rijden. Hij heeft een bidon in de hand en uh, hij is echt met uh, flinke hoofdgebaren... Maakt hij duidelijk dat hij not amused is met een actie. Misschien is er wel even iemand uh, ja, voorzichtig per ongeluk tegen zijn achterwiel aangereden. Maar Kevin uh, Cavendish leek duidelijk niet blij daar in dat uh, peloton. Terwijl we hebben het net over hem hadden, over die finale. Peloton doet het nog steeds rustig aan. Hoor. 3 minuten en 31 seconden is het uh, verschil tussen uh, het peloton en uh, de kopgroep. 75 kilometer zijn er nog uh, te rijden. En uh, ja, het is allemaal een beetje tam. Het is allemaal een beetje rustig. Het is allemaal niet echt spannend wat er gebeurt. Het geeft ons wel de tijd om eens even goed te kijken naar de renners. En kijk je bijvoorbeeld in de kopgroep naar Lars Boom, dan zie je daar aan de binnenkant van zijn onderarm, is net alsof er iemand net vers lippenstift lippen dus op zijn arm gedrukt heeft. Een kusafdruk op zijn arm. En uh, het blijkt een tatoeage te zijn, want zijn uh, vriendin Nike Timmermans, die meldde ze juist op Twitter, ja iedereen, en dan dat tekentje van een kus. Die kus op Lars Boom zijn arm is een echte kus van mij en een echte tatoeage. Weet we dat ook weer, Sebas. Jij zit er vlak voor. Ja, volgens mij was ze trouwens vanmorgen ook bij, bij de start van de etappe in Porto Vecchio. Waar Lars Boom nog even wat mensen begroette en even zijn kindje op, op de arm had. Hij meldde zich trouwens als eerste van de Belkin-renners bij de bus per fiets. Want ze schiepen er in de buurt. En wij rijden weer achter die kopgroep waar Boom nu in voorlaatste positie zit. Met zijn handjes op het stuur in dat groen met wit met zwart. We moeten er nog even aan wennen. De Tourorganisatie trouwens ook, want uh, achter op de officiële deelnemerslijsten daar staat een overzicht van uh, de shirts van de ploegen... die actief zijn in deze honderdste Tour de France. En er staat gewoon nog Team Blanco. Ja, zo heette die ploeg tot met uh, vorig weekend nog. Maar sinds maandag gaat het dus door het leven als uh, Team Belkin boomschuimt weer naar voren. Terwijl nu uh, in het laatste wiel de man in het oranje zit, de Spanjaard Juan José Lobato... die morgen dus in het wit met zal roodstaal... rijden in ieder geval in dat wit met rode bolletjes trui. Want hij won dat enige sprintje bovenop de top van het enige colletje van vandaag. Alweer even geleden. De korte Sorta is ook een goede sprinter, Die Lobato Fletcha, de Spanjaard, zit mee. De lange man van Vakant Soleil, DCM. En dan hebben we dus ook nog Le Mans. En ze rijden weer een beetje heuveltje op. Dus gaat het tempo weer naar beneden. Rond de 30 kilometer per uur momenteel. Terwijl we nog 10 kilometer te gaan hebben tot de tussensprint. Dus hebben we 140 kilometer afgelegd in deze en nog 73 kilometer te rijden. Kortom, het duurt nog wel even. Valentino Rossi voor Marquez en Crutchelo. Ragnar Niemeyer, gaat het echt gebeuren? Het gaat uh, gebeuren. Hij kan wel een succes gebruiken. De laatste overwinning in een Grand Prix voor de Italiaan was in 2010. Toen hij uh, nauwelijks podiumplaatsen wist te veroveren. Twee keer uiteindelijk uh, de beste was. En hij gaat op weg naar een overwinning op zijn favoriete circuit van Assa Rossi. Hij vergroot zijn voorsprong... Op Marc Marquez. Het gat is bijna drie seconden. Dan zit Crutchlow daar vlak achter. En is er een gaatje ontstaan tot bij Pedrosa. Het podium lijkt vast te staan. Want Rossi heeft de ruimte. Kan deze race gaan uitrijden. Er is een 150 meter verschil wel denk ik. Tussen hem en zijn achtervolger Marc Marquez. Ooit werd hij op tweejarige leeftijd. Italiaan 34 jaar inmiddels voor het eerst op een motorfiets gezet. Geschift natuurlijk. Maar het heeft een multimiljonair gemaakt. En het heeft hem een fenomenale coureur gemaakt. Er waren twijfels de afgelopen periode. Maar deze Valentino Rossi... Zit in zijn laatste ronde op het circuit van Assen. Hoe vaak zal die hier nog te bewonderen zijn? Want ooit zal er toch een nieuw leven voor hem ook moeten gaan komen. Valentino Rossi, onbedreigd af op de zegen. Zijn teamgenoot, Jorge Lorenzo, die man met, die gebroken, met dat gebroken sleutelbeen, zit op de vijfde positie. En Wilco Zeelenberg en het Yamaha-fabrieksteam gaan hier een heel groot succes boeken. Dat staat wel vast. De laatste ronde van Valentino Rossi Durf je het aan om die supporters misschien straks wel een handje te laten zien. Zoals ik het laatst nog terug zag op de oude beelden van Jack Middelburg. Die zijn hele laatste ronde zwaaide naar het publiek van Assen. Voorlopig doet Valentino Rossi dat niet. Rijdt hij geconcentreerd zijn laatste ronde. Is hij inmiddels de veenslang en de stekkenwal al voorbij... En gaat hij af op het allerlaatste gedeelte van het circuit in de buurt van Duikersloot. Het rechtsdraaiende circuit, dat kon die arm van Lorenzo wel aan, Marques. Is nergens meer te bekennen. Zal gaan eindigen op plek 2. En heel veel mensen van de 90.000 in totaal op het circuit van Assen. Die gaan staan voor Valentino Rossi. De handen zijn los als hij de finishlijn passeert. En heel veel mensen zijn heel blij voor de Italiaan. 46 is zijn nummer. Had hij vandaag niet gewonnen. Dan had hij 46 Grand Prix achter elkaar. Waarin hij gestart was. Geen overwinning geboekt. En nu doet Valentino Rossi dat. Hij Pakt Pedrosa al aan het begin van de wedstrijd in de geertimmerbocht. En staat vervolgens zijn voorsprong niet meer af. Ook niet aan Mark Marquez. Grutchlow vocht zich sterk terug. Eindigt op plek 3. En heeft uiteindelijk nog een gat van zo'n 3 seconden. Bijna vier op Dani Pedrosa. De leider in de stand om het wereldkampioenschap. Daarin zal voorlopig niets gaan veranderen. Maar het is ook goed dat buiten die overwinning van Rossi, Lorenzo gestart is. Slim bedacht allemaal, onder meer door Wilco Zelenberg. De coureur uit Nederland die hier verantwoordelijk is bij Yamaha voor een heel groot gedeelte van de race-strategieën van de ploeg. De baanmarschals gaan staan, iedereen applaudisseert. En dat is natuurlijk vooral voor Valentino Rossi. Hij won in ieder geval zo vaak en doet het opnieuw. Het dak is eraf op het circuit van Assen. Ici Radio Tour de France, le spectacle de la NOS. Okay. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's me out the dark. Finally I can see you crystal clear.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 Hit begin 2011. Adele rolling in the deep. Het top 100 moment van... Tja, het is de 100ste editie van de Tour. Is bijzonder en ook een mooi moment om even terug te kijken. Op de NOS-site kunt u op uw favoriete moment... uit de geschiedenis van de Tour de France stemmen. Dat is best lastig, lijkt mij. Oudrenner Henk Lubberding is eruit. Hij heeft al gestemd en koos het volgende moment. Kom hier, kom hier, kom hier. Toen we in die laatste zes rondes, de dus zes rondes voor het einde, op de Saint-Élysée kwamen en daar het, het Nederlandse publiek met Jopie, Jopie, Jopie begon te roepen, nou, dacht ik gewoon even kippenvel van. En toen ik over de, eindelijk over de meet was, toen was, het ook, uh, was het ook niet meer te houden daarom. Daar is dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten. Jos Utemelk over de finish, hand in hand met Erik Neeseman. Nou, ik ben zo. tien jaar heeft hij hierop gewacht.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 naar binnen gemarcheerd en heeft het land in bezit genomen. Jopie, ja, ja, Jopie, Jopie. Uh, de touroverwinning van Joop Soetemelk in 1980. U hoorde ook uh, Dries van Acht daar nog over. Henk Lubberding, vond dit het uh, mooiste moment uit de geschiedenis van de tour? Goedemiddag, Henk. Ja, goedemiddag. Is dit nog steeds het kippenvel fragment? Nou, eigenlijk niet, maar ja, mijn moment staat er niet bij... Oh, wat, dus, wat is het moment? Een nou, succes, mijn, he? mijn favoriete <laughs> moment was natuurlijk mijn witte trui. Ja. En uh, Etappe winnen, Haas te worden in het eindklassement. Dat was mijn mooiste toe en mijn mooiste moment. Ja. Maar uh, dat andere moment van Lubbeding wat erbij stond, nou, daar stond me niet aan. Dat was mijn slechtste moment. Oh. Dus ja, de mooiste herinneringen bleven bij Joop. Kijk, als je deel uitmaakt van zo'n team. Ja. En je, je hebt je deel erin uh, in ja. bijgedragen. En je hebt dan een toerwinnaar in prijs. Ja, dat is wel uh, heel uniek en heel bijzonder. En zelfs na zoveel jaar nog. Dus vandaar dat moment. Ja, maar dus eigenlijk niet het mooiste. Kunnen we er nog wat aan doen om het moment van Henk Lubberding de witte trui wel uh, in de toertop 100 te krijgen? Ja, die 100 momenten die hebben jullie uitgezocht, dus uh, daar ga ik niet over. Maar ik word heel vaak geconfronteerd met het beeld Cindy Chen. En uh, ja, dat is, dat is, dat is nou eenmaal gebeurd. En ik vind dat altijd nog steeds jammer. Maar goed, uh, dat is niet sportief natuurlijk een mooi moment. Dat is eigenlijk een slechtste moment. Ja, maar leg nog even uit. Want misschien willen mensen daar toch op stemmen, Henk. Ja, ze gaan er vast wel op stemmen. Er zal, zal best wel iemand uh, die zal er wel een mooi moment vinden. Ik weet het niet. Nee. Geen goed, idee. Maar uh, de witte trui is voor Henk Lubbening gewoon het mooiste moment. Ja, als je dat in je tweede jaar uh, bewerkstelligt en, uh, en achter wordt in de tour, ja, dan begint het eigenlijk. Ja. Is dat, dan, maar is dat ja? ook het eerste waar je aan denkt als je, als je terugdenkt aan al die jaren Tour de France? Uh, ja, als mensen mij vragen: van, ja, wat, was, wat heeft voor jou de meeste indruk gemaakt? Dan was het eigenlijk mijn eerste tour. Met alle drukte en hectiek en dat soort zaken. Wat gewoon niet wetende wat je te wachten stond. En daarbij heel verbaasd. En dat je dan in je, in je tweede jaar, nadat nou dat Carper uit het plasement wegviel, eigenlijk je eigen gang kan gaan, ja, dat heeft voor mij toch wel, uh, ja, was voor mij wel heel bijzonder. Ja. En ja, als je dat, als je, als je dat zo, uh, tot in Parijs allemaal voor elkaar krijgt, ja, dat is natuurlijk jaren, uh, ja, jaren later, ja, ben je er nog steeds wel uh, van onder de indruk dat dat toen allemaal gelukt is, ja. Denk je dat er dat er eigenlijk iets veranderd is, want je beschrijft er die eerste keer in de Tour... Uh, nou ja, laten we zeggen, je, je hoort heel vaak het woord circus. Ja, dat circus is alleen nog maar, uh, nog maar heftiger geworden. Er is nog veel meer media op af. Maar ten opzichte van andere wedstrijden is, is, is het nog steeds voor al die jonge jongens... die voor de eerste Tour gaan rijden, allemaal verbazingwekkend wat ze meemaken. Ja. Dus dat is, in dat opzicht is er niks veranderd. Alleen, het is allemaal nog groter en... Nog heftiger, dus wat dat betreft. Maar kijk je... ja, en, en, en de eerste week was in onze tijd ook uh, super nerveus, uh, ook valpartijen. Alleen het werd minder in beeld gebracht. Uh, maar het, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja. Hoe, hoe ga je uh, dit jaar de Tour beleven, Henk? Nou, ik ga iedere dag weer uh, vol goede moed uh, kijken. <laughs> en ik heb nu de stad gezien. En uh, ja, nu ben ik... Uh, Ergens waar ik uh, uh, geen televisie kan zien. Maar, maar ja, dat hoeft voor mij nog niet. Ik heb de radio bij. Want er gebeurt toch niks. En dat is het berekende. Uh, wat wij vroeger als renner op een de fiets deden. En dus af en toe eens een keer gecorrigeerd werden vanuit een auto. Ja, nu wordt het vanaf de eerste minuut wordt het gecorrigeerd wanneer renners een fout maken. Of een team doet niet geen wat ze eigenlijk afgesproken hadden. Of uh, de afspraken waren er wel. Maar uh, de wedstrijd deed zich anders voor. Ja, je kunt eigenlijk geen fouten meer maken als renner. Ja, en dat vind ik persoonlijk jammer dat dat in de wielersport zo ver is gekomen. Want ik vind nog steeds, een sport moet eigenlijk door de sporter uh, beoefend worden. En niet door de, de regelaars in een auto of in dit geval dan de ploegleiders. Maar goed, uh, ja, we gaan met de tijd mee. En het, het zal zo moeten schijnbaar. Maar ja, ik ben blij dat ik niet in deze tijd heb gefietst, maar daar toen fietste. En dat wij als renner zelf, uh, ja... Toch nog wel eens een keer gewoon konden genieten van hoeveel domme renners dat er in de peloton reden, die dan achteraf uh, ja, door de benen kregen van een ploegleider of manager, ja. van hoe dom hadden ze kunnen zijn. Dan zeg ik, ja, maar die ploegleider reed er ook achter en was ook niet bij, bij monden of bij machten om uh, met die auto uh, in het peloton te komen of... Maar Henk. Om pas later op de gedachte komen van. Goh, ja, daar hadden we toch anders aan moeten pakken. Je laat nog wel deze tour je licht schijnen, hè? Over uh, <laughs> wat er ik allemaal ga, gebeurt s'avonds. Ik ga weer de avond doen, dus ik Precies. laat de avond hier En ik zal weer uh, hem ja, proberen te evalueren. Gelukkig. Dankjewel, Henk Lubberding. U kunt zelf ook nog stemmen op uw favoriete fragment. Ga naar nos.nl/slash tour. En bekijk daar de 100 fragmenten. Ja, Henk Lubberding uh, vindt het niet zo jammer dat hij nog niet kan kijken... want er gebeurt niet zoveel. Is dat nog steeds zo, Gio? Ja, dus gewoon blijven luisteren. Nou ja, er gebeurt niet zoveel, denk je dan. En nou zien we ineens gewoon Antonio Fletcher demareren in de kopgroepen. Dat heeft alles te maken met de tussensprint die er aankomt. Nog 400 meter, en dan heeft hij die tussensprint te pakken. Lars Boom, die denkt ik, knalde meteen achteraan. En dan gaan we gewoon voor de eerste keer punten verzamelen voor de tussensprint. Nou denk ik dat straks die punten behoorlijk overvleugeld zullen gaan worden door de Massa-sprint. Want daar zullen de mannen daar pakken ze de maximale punten. Dit is eigenlijk een beetje voer voor de nou, kleintjes met alle respect. Lars Boom die trouwens makkelijk over Fletcher heen komt. En uiteindelijk Fletcher klopt in die tussensprint. Maar ik denk dat straks in het peloton... Dat er wel een paar zullen zijn die uh, voor die tussensprint in elk geval zullen gaan. Want er vallen dan nog 10 punten maximaal te verdienen voor de eerst aankomende. Want we hebben er dus al vijf weggegeven: 20 punten, 17 punten, 15 punten, 13 punten en 11 punten. Voor de eerste vijf, de vijf van die kopgroep. En daarachter zal straks door het peloton gesprint gaan worden. En dan zullen de echte sprinters zich mogelijk daarmee gaan bemoeien. Want 10 punten laat je niet zomaar liggen. Zeker als je weet dat er straks nog een uh, aankomst is uh, in een ongetwijfeld. En we zien het al gebeuren hoor. Aan kop van dat peloton, daar zien we dan de ploeg van Peter Sagan. Die komt daar naar voren. De groene ploeg. En dan moet Sagan het dan dadelijk gaan afmaken. Maar Gruipel zit in het wiel. Ik zie Kevin Cavendish in het wiel. Ik zie Matthew Gostaar in het wiel zitten. En een van de mannen van Van Kanselij. Is dat Chris Boekman of is dat een van de van Poppeltjes? Hij komt er in elk geval niet aan te passen. Het is Gruipel die de punten pakt voor Cavendish en Sagan. Maar de grote vraag is nu, is de rust weergekeerd bij de eerste vijf? Nee. Nee, het zeker niet. Uh, niet alleen in de kopgroep, want uh, we hebben nog twee koplopers over. Lars Boom en Juan Antonio Flecha, die samen dus gingen sprinten. Boom won inderdaad dat sprintje en ze zijn daarna met z'n tweeën doorgegaan. En de paniek en de hectiek slaat hier weer achter de kopgroep toe. Want het verschil is nog maar een minuutje ongeveer met het peloton. En dat betekent uh, dat het ook niet lang zal duren voordat wij weer voorbij de twee koplopers moeten gaan. En dat waren Sebastian en Gio. We blijven natuurlijk de Tour volgen. We volgen ook in uh, Radio Tour de France. Wimbledon, Mark Brasser. Tweede set inmiddels gespeeld bij de partij tussen Richard Casquet en Bernard Tomik. Ja, kansen waren er voor Tomik bij een stand van 5-4 om de tweede set naar zich toe te trekken. Hij had setpoints, benutten ze niet. Ja, en dan ging de tweede set met 7-5 naar Richard Casquet. Op het centrakoord hier 1-1 in sets. Radio Tour de France gaat straks verder met mijn favoriete collega. Hij zit er al, Jurgen van der Berg. Dat is lief van je, die <laughs> Alsjeblieft, die heb je al vast te pakken. <laughs> Graag tot over een paar minuten. À bientôt avec Radio Tour de France. de toegehoorders. Mijn naam is Jacobus, maar u kent mij waarschijnlijk beter als Jack P. Thijssen. morgen neem ik u gaarne mee op een vaarttocht over het Naarlandmeer.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 Dit is Radio 1.